Elf uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. PVDA-leider Samson wil na de verkiezingen liever niet met de VVD een coalitie vormen. De standpunten liggen ver uiteen, zei hij in één Vandaag. Eerder zei VVD-leider Rutte al dat een nieuw paars kabinet niet voor de hand ligt. Al was het alleen maar omdat de partijen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Maurice de Hond kwam vanavond met een nieuwe peiling. Ook daarin zijn VVD en PVDA nu even groot, allebei 35 zetels. PvdA-lijsttrekker Samsom heeft zich daarnaast ook verdedigd tegen kritiek van ZZP'ers. De zelfstandige zonder personeel moeten volgens de PvdA hun arbeidskorting bij de belasting inleveren. Dat scheelt een ZZP'er honderden euro's per jaar. Samsom zegt dat hij deze groep andere belastingvoordelen wil geven. De Kiesraad legt de kritiek van de OVSE op het systeem van volmachtstemmen naast zich neer. Naar schatting wordt 10% van de stemmen bij volmacht uitgebracht. Die zijn goed voor 15 zetels. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa vindt het systeem fraudegevoelig. Het is ook in strijd met het stemgeheim en met het principe one man one vote... omdat iemand meer stemmen kan uitbrengen. De Kiesraad en de regering zeggen dat het stemmen bij volmacht een volwaardige manier van stemmen is waarbij op basis van vertrouwen gestemd wordt. Wel wil de regering na de verkiezingen bekijken... hoeveel volmachtstemmen er zijn uitgebracht... en waarom mensen een volmacht afgeven. Bij de schietpartij bij het meer van Ansi is maar één wapen gebruikt... dat zegt de openbaar aanklager in Frankrijk. Omdat er 25 kogelhulzen waren gevonden... hield de politie rekening met meerdere wapens. De politie heeft vandaag voor het eerst kort met het meisje van Zeven kunnen praten... dat de schietpartij overleefde... Ze ontwaakte gisteren uit coma. Bij de schietpartij werden haar vader, moeder en oma gedood... en ook een fietser die waarschijnlijk getuige was. Haar zusje van vier overleefde door onder de rok van haar moeder weg te kruipen. Dat meisje is inmiddels weer terug in Groot-Brittannië... waar de Britse-Iraakse familie woonde. In Raalte is een wethouder opgestapt omdat er asbest werd gevonden... op een terrein dat hij aan de gemeente had verkocht... De wethouder verkocht de grond in 2006, zodat een bedrijventerrein kon worden uitgebreid. Er werd een groot stortgat gevonden waarin ook asbest zat. De sanering kostte 2 ton. De gemeente Raalte zegt dat de wethouder op de hoogte moet zijn geweest van het stortgat... en eist dat de wethouder de sanering betaalt. De wethouder treedt nu af om een rechtszaak te kunnen aanspannen. Een gestreste vrachtwagenchauffeur heeft in Waalre... een spoor van vernieling achtergelaten. Hij ramde met zijn truck onder meer geparkeerde auto's, lichtmasten en paaltjes. Er vielen geen gewonden, wel reed de man bijna een kind aan. De politie heeft de 28-jarige chauffeur uit Os opgepakt... bij het vrachtwagenbedrijf waar hij werkte. De man zegt dat hij zo reed omdat hij problemen had in zijn relatie. In de eerste peiling naar de partijconventies in de Verenigde Staten... heeft president Barack Obama een voorsprong genomen op zijn uitdager Mitt Romney. Voor de conventies hielden de twee elkaar in evenwicht op 48 procent. Maar in een CNN-peiling van vandaag staat Obama op 52 en Romney op 46 procent. Een opiniepeiler van CNN zegt dat de democratische conventie... veel beter is ontvangen dan de republikeinse. Ook is het een voordeel dat de democraten na de republikeinen veel media-aandacht kregen.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 De regering werd omvergeworpen, maar de Sovjet-Unie greep hardhandig in... om het regime weer in het zadel te helpen. Honderden mensen werden gedood. Biskou is de laatste overlevende van de communistische machthebbers van toen. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij levenslang krijgen. Dan nog het weer, vannacht overwegend bewolkt... en de temperatuur daalt naar 14 graden. Morgenochtend gaat het vanuit het westen regenen. In de middag wordt het langzaam droger en breekt af en toe de zon door.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 Download ook de gratis app op sterextra.nl. Stem woensdag D66. Alexander Pechtold. Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte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 Nog één campagnedag en natuurlijk één televisiedebat te gaan. En dan is het woensdag. Over zo'n 48 uur weten we eindelijk wie de peilingen gewonnen heeft. Goedenavond, welkom bij het Oog op Morgen... waarin de verkiezingen van Overmorgen een belangrijke rol spelen... maar waarin we ook stilstaan bij een Hongaarse oud-premier in Hongerstaking. De politiek. Kopstukken van VVD en PVDA roepen om het hardst... dat samenwerken in een kabinet heel moeilijk wordt. Maar is dat echt zo? Vinden ze dat donderdag ook nog? Daarover hoort u Johan Remkes, VVD, en Willem Vermeend, PvdA. Ze werkten samen in het Tweede Paarse Kabinet. En bij ons is hij wel van de partij, Freek de Jonge. Ik praat met hem over zijn verkiezingsconferentie die morgen op televisie te zien is. En om 5:12 voor twaalf geeft de motormuis van het CDA, Wim van der Kamp... antwoord op de vraag waarom in gemeentes met veel motorrijders ook veel CDA-stemmers wonen. Direct het nieuwsoverzicht. Eerst even naar New York, naar de finale van de US Open. Novak Djokovic tegen Andy Murray. Goedenavond, Marcelle Mesker. Hallo. Hoe gaat het daar? Nou, het is spannend. We zijn nu aan het eind van de eerste set. Een wat rommelige set. Ook weer met vrij veel wind op het Arthur Ashe Stadium. Dat was in het begin van de set in het voordeel van Murray. Die stond 4-2 voor, maar Djokovic knopte terug tot 4-4. En het momentum lijkt wat gekeerd. Het is nu 6-5 voor Novak Djokovic. Murray serveert. Die staat onder druk. Moet dus kijken of hij er een tiebreak uit kan slepen. Djokovic die een beetje met de rem erop speelde de eerste helft. Van de set. Maar uh, nu toch zijn de ervaring uh, laat geld. Dat is voor hem alweer de negende. Grand Slam finale. En we weten allemaal voor Andy Murray zijn vijfde Grand Slam finale. Maar hij won er nog nooit één. Wimbledon was hij er redelijk dichtbij. Hij won een één set tegen Federer. Het was een goede partij. Maar hij won niet. Dus zou het nu eindelijk eens gebeuren voor de Brit? Ik weet het niet hoor. Djokovic een uh, uh, licht voordeel in uh, deze set. 6-5 voor. Maar Murray nu op uh, 30-0 op uh, eigen service. Dus het gaat gelijk op. Het is een best of five. We zijn nog een uh, paar uur uh, minstens bezig. Maar het is in ieder geval vooral nu al in de eerste set, spannend. Marcelle Mesker, later meer, dank je wel. En dan nu het nieuwsoverzicht. Maandag 10 september. Paars is praktisch, op praktische redenen eigenlijk bijna uit beeld. Vandaag in de verkiezingscampagne ging het over de mogelijkheid... van een coalitie tussen D66, VVD en de PvdA. Die is volgens Rutte dus bijna uit beeld. Dat mocht hij even toelichten. Paars is praktisch onmogelijk omdat in de Eerste Kamer Paars geen meerderheid heeft. En de verkiezingen zijn pas in 2015 voor de Eerste Kamer via de Provinciale Staten. Dus wetgeving loopt dan vast. Samson van de PvdA werd gevraagd of hij in Paars gelooft. Nou, niets is onmogelijk, maar alles wordt lastig. En ook deze combinatie. Pechtold van D66 ziet kansen voor Paars en introduceerde gelijk een nieuwe term. En dat is dat Paarse motorblok. Pechtold wil er dan wel een andere partij bij, bijvoorbeeld het CDA. Geen slecht idee, zegt VVD-fractievoorzitter Blok. Dat zou heel goed kunnen. Wij werken goed samen met het met CDA. Wilders van de PVV krijgt nachtmerries van iedere kleur paars. Maar hij denkt dat het CDA best eens mee zou willen doen. Nou, het CDA, heb ik altijd gezegd, die zijn zo machtsgierig... dat ze hun moeder nog zouden verkopen om in de trevenzaal te komen... Het ging niet altijd over de inhoud vandaag. Zo vertelde Wilders bij Frits Wester... dat hij vaak vis kocht bij een kraampje op het Binnenhof. U kwam daar ook wel eens vroeger, hè? Vroeger wel, ja. Haring ja, of kippeling, wat had u voorkeur? Meestal paling. Meestal paling. Hmm. Ja, zo glad als een aal, hè, in het debat. Ach goed, geen graag verdere woordspelingen. Samson zei in één Vandaag dat hij veel had geleerd van een oude zeebonk. Ik kreeg ooit een hele wijze les van een Greenpeace-kapitein... die mij zei, toen was ik 25, had ik het hoogste woord. En toen zei die jongetje... Als jij nu denkt dat je alles al weet, dan ga je nog een miserabel rest van je leven tegemoet. En in de wereld draait door, vertelde Roemer van de SP, dat hij van hardrock houdt. Even op de achtergrond, een beetje headbangend ook. Ik wil dat nu de chauffeur niet aandoen, ik wil veilig thuis komen. <lacht> <lacht> ik denk het wel, want dan ontspan je echt volgens mij. Nou, dat te... echte headbengen, ik ben niet zo weet je die... Ja. Uh... Oh ja. Zojuist debatteerden Samson en Rutte in Nieuwsuur. Het begin was ontspannen. Rutte mocht zeggen wat hij bewondert aan Samson. Wat ik bewonder is dat hij drie maanden geleden, toen de partij er slecht voor stond, de Partij van de Arbeid, ja zei op de vraag van veel mensen, zou jij die partij willen leiden? Want het is ontzettend belangrijk dat we goede mensen zoals Diederik Samson in Nederland aan de leiding van dit soort partijen hebben. Samson mocht ook zeggen wat hij aan het leiderschap van Rutte bewondert. Uh, nou, ik ken geen premier die zo blijmoedig problemen tegemoet treedt. <laughs> en dat is ook maar goed ook, want hij maakt er een hoop. <laughs> Tot slot politiek op lokaal niveau. In de gemeente Landsmeer vechten burgemeester Astrid Nienhuis... en twee wethouders elkaar de tent uit. Alleen schijnt niemand in het dorp er iets van te weten. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Nou ja, ik heb zo'n idee van onderlinge strijd. Gewoon een beetje voor de macht... De verslaggevers van TV Noord-Holland leek uiteindelijk toch iemand gevonden te hebben in het dorp die iets meer van de kwestie wist. Maar wat ik van deze burgemeester weet inderdaad steken nog groter is. Het is een vrouw. Een vrouw ook nog. Ja. Nou, nou, dat wordt nog erger. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Dan de krant van morgen met Juri Stubnitski. Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. Fabrikanten die leveren aan de supermarkten hebben een brief gekregen... waarin staat dat Albert Heijn 2% meer korting wil bij het afnemen van producten. Albert Heijn krijgt als grote klant korting van leveranciers... en die zijn volgens het Financiële Dagblad niet blij met die verhoging. Bedrijven zitten er niet op te wachten. Volgens een betrokkenen worden vooral kleinere ondernemers getroffen door de verhoging. Het is vrij bruut om dit zo mede te delen. Familiebedrijven die leveren aan Albert Heijn hebben een rendement van 1 tot 2 procent... Die schieten meteen in het rood staat in het FD. De Telegraaf haalt in het commentaar uit naar de PvdA. Het lijkt er volgens de krant op dat de partij het ondernemerschap... eerder wil bestraffen dan belonen. Dat blijkt onder meer uit de opschudding die is ontstaan onder ZZP'ers. De PvdA wil de arbeidskorting afschaffen... omdat het om een dubbele aftrekpost gaat. Het geld dat daarmee vrijkomt wil de partij inzetten voor lage inkomens. In PvdA-Jorgon heet dat eerlijk delen. In Gewoon Nederlands wordt dat volgens de Telegraaf ook wel diefstal genoemd. Verderop in de krant gaat kandidaat PvdA-Kamerlid Meili Vos in op de kritiek. De Nederlandse kiezer is veel gematigder in zijn standpunten dan de politieke partijen. Hij bevindt zich grofweg in het centrum, op economisch terrein linkser dan het midden... en rond immateriële onderwerpen niet progressief en ook niet conservatief. Dat blijkt uit gegevens van ruim 750.000 mensen die het kieskompas hebben ingevuld. Staat in trouw. De krant schrijft dat politieke partijen verder uit het centrum zijn weggetrokken dan bij de verkiezingen van twee jaar geleden. Maar de kiezers volgen de partijen dus niet, ondanks de diepere crisis. Waarom dat zo is, is niet onderzocht. Marokkaanse en Turkse baby's hebben als ze twee jaar oud zijn drie maal zoveel overgewicht als andere baby's. Een onderzoeker van het AMC noemt het in spits verrassend dat overgewicht al zo vroeg voorkomt bij die baby's. Volgens de GGD Amsterdam zijn er aanwijzingen dat Turkse en Marokkaanse kinderen te veel moedermelk en eten krijgen. Als kinderen dan te dik worden, kunnen ze, als ze ouder zijn, sneller hart- en vaatziekte krijgen. Vanochtend werden 175.000 exemplaren van een gratis actiekrant verspreid, vermond als NRC Next. De echte krant schrijft dat veel lezers en zelfs sommige redacteuren niet doorhadden dat het ging om een nepkrant met daarin het gedroomde ideale nieuws hoofdredacteur van NRC Next, Rob Wijnberg, kan wel lachen om de actie. Hij zegt dat zo'n persiflage het mooiste compliment is dat je kunt krijgen. Het is ontzettend goed nagemaakt, zegt hij. Maar inhoudelijk verschilt de nepkrant wel sterk van het origineel. De politie onderzoekt beelden van het nieuwe RTL-programma Stop Politie. Dat gebruikt oude beelden van Leo de Haas, de producent en presentator van Blik op de Weg. In de Volkskrant zegt de Raad van Korpschefs dat beelden soms in het gulden tijdperk zijn opgenomen en er nu agenten op tv kunnen komen die dat niet willen. Mogelijk werken die agenten van toen nu in een arrestatieteam. Of hebben ze een andere functie waarbij het niet handig is om op tv te komen. Bovendien is de manier waarop verkeersovertreders worden benaderd... nu heel anders dan 15 jaar geleden. RTL laat in een reactie weten zorgvuldig om te gaan met de oude beelden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Die wil zijn higher and higher. CDA en D66 maken zich zorgen over de bestuurbaarheid van het land... omdat er te harde woorden vallen tussen PvdA en VVD. En het vormen van een coalitie zou daardoor volgens Pechtold en Buma... erg lastig worden. Diederik Samsom en Mark Rutte waren vanavond dus in debat. En de vraag is, hebben zij de kloof tussen hun partijen vergroot... of viel dat wel mee? Politiek redacteur Hans Andringa, wat zag je, wat hoorde je... Uh, twee mannen die uh, duidelijk het debat ingaan met een uh, verschillende maatschappijvisie. En uh, daar zijn wel heel duidelijk verschillen. Maar als je goed luisterde, ondanks hier en daar wat uh, uh, hardere toon en opgewondenheid, uh, zag je toch heel duidelijk geen blokkades. Het lijkt wel of beide mannen uh, wel aardig naar elkaar willen zijn en vriendelijk voor elkaar willen zijn. Ze proeven als het ware dat ze binnenkort toch elkaar spreken na de verkiezingen... en dan moet je de verhoudingen toch wel een beetje goed houden. Ja. Je zag het af en toe ook in de gebarentaal, vond ik. Uh, ik, ik zag, op een gegeven moment ging het over het, het, het aantal vrouwen... in een volgend kabinet. Samson zei dat zou ongeveer de helft moeten zijn. Mm -hmm. En toen wees hij vervolgens op, Ru op, op Rutte. En hij zei, maar dat hangt natuurlijk ook af van de coalitiepartner. Precies, want uh, Samson die kon alleen voor zijn deel van een mogelijk kabinet spreken. Hij zei van, uh, ik zal proberen om uh, de ministers uh, de helft vrouwen te zijn. Daar voegde hij die later nog even heel snel aan toe. En de staatssecretarissen, ja. dus uh, verhouding ministers en uh, staatssecretaris posten. Dat liet hij nog even in het midden. Maar ja, daarna keek hij wel naar de VVD. Want in en deze vorige... zelfs naar Rutte. In het vorige kabinet was de VVD een beetje zuinig met vrouwen. Wat onder andere tot uh, kritiek leidde van Eurocommissaris uh, Nelly Smit. En uh, ja, dat is natuurlijk iets waar uh, Rutte een volgende keer... wel hard zijn best voor zal gaan doen, zoals hij vanavond dan ook zei. En dit debat, hè, wat, wat zegt dat nou over de kansen van een kabinet... met daarin VVD-PVDA? Je hebt beide mannen aan het werk gezien. Je zegt het al, ze waren vrij aardig tegen elkaar, voor ja. elkaar. Wat zegt dit over de kansen? Nou... Ja, we moeten eerst maar eens even de uitslag uh, gaan afwachten. Want uh, dat zal natuurlijk alles bepalend zijn... of er echt die dwang is dat zij met elkaar moeten gaan praten. Want dat is natuurlijk wel duidelijk. Als er maar even een kans is om het niet te doen... maar om het over een andere boeg te gooien... dan zullen ze daarvoor kiezen. Ook in het debat was daar een voorbeeldje van... dat uh, Samson, nadat hem daarna gevraagd werd... Als zou blijken dat Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks... bijvoorbeeld 80 zetels hebben... dan vind ik het wel realistisch om over een linksblok te spreken... zei uh, Samson. En aan de andere kant natuurlijk... stel dat er een meerderheid zou komen van VVD, uh, D66 en het CDA... dan is het natuurlijk de kans heel erg groot... dat iemand als Rutte dan daarna gaat kijken. Maar ja, um, vooral in de media heel veel uh, gepraat over een mogelijk paars. Dat is een kabinet met D66. Er zijn natuurlijk wel uh, grote verschillen die vandaag tussen VVD en Partij van de Arbeid aan de orde kwamen. Uh, ik wil even een klein stukje laten horen over wat Samson zei over de verkiezingsbeloften die de VVD doet. Over de voorstellen die er zijn over de hypotheekrenteaftrek. En uh, de reactie van Rutte daarop die er vooral voor pleit om door te gaan op de ingeslagen weg. Wat dus typisch niet de kans is die de Partij van de Arbeid wil. De VVD belooft elke keer voor de verkiezingen lastenverlaging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 nou, nogmaals, hier werd wel weer even een verschil uh, duidelijk. Maar dat dit tot grote blokkades leidt, is niet. Uh, we hebben het veel over paars. Dat zou duiden op een kabinet met D66. Maar laten we vooral niet vergeten dat het CDA hier toch ook wel heel duidelijk in beeld komt. Want dat zou misschien wel een voor de hand liggende combinatie worden... Partij van de Arbeid, CDA en VVD. En dan moet je vooral kijken naar de samenstelling van de Eerste Kamer... waar zo'n kabinet dan een meerderheid heeft. En voor Partij van de Arbeid en het CDA... is het CDA ook een makkelijker uh, te accepteren inhoud. Het belangrijkste punt is natuurlijk... vind je de mensen die in een kabinet waar VVD en Partij van de Arbeid in zitten... het een beetje met elkaar kunnen vinden. Want dat bleek ook in Paars. Je moet mensen hebben die met elkaar door één deur kunnen... en die elkaar iets gunnen. En misschien dat een paar Paarse oud-ministers... daar nog verstandiger woorden over kunnen zeggen. We gaan het uh, zo horen. Hans Andringa, dank je wel. De PvdA en de VVD hebben dus uh, of hebben wel eens vaker samen in een kabinet gezeten. Dan denk je inderdaad, uh, onmiddellijk, Hans Andringa had het er ook al over aan Paas 1 en ook Paas 2. Het is vaker gebeurd. Willem Vermeend van de PvdA, dadelijk ook Johan Remkes van de VVD, is intussen ook gearriveerd, hoor ik. Weet een van u beiden wanneer dat was, buiten Paas. Wanneer hebben PvdA en VVD eerder in kabinetten gezeten? In 1994 en 1998. Ja, dat was Paas. En daarvoor aan het begin van, uh, van de eeuw toen de Partij van Arbeid mm -hmm. nog niet bestond... en toen de VVD nog niet bestond. De, maar toen hebben socialisten en liberalen dus met elkaar samengewerkt. ja, ja, ja. Meneer Vermeend? Nou ja, ik heb uh, zelf in twee kabinetten gezeten. Uh, zover rijk de geschiedenis. In Paas 1 heb ik gezeten. En in paars 2. Ja, ja. In kabinetten onder leiding van Drees... eind jaren 40, begin jaren 50 is het ook het geval oh. geweest... dat PvdA en VWD samen in één kabinet zaten. Of dat weer gaat gebeuren, of het weer tot samenwerking komt uh, na 12 september... is uiteraard nog koffiedik kijken. In ieder geval is de kans natuurlijk wel heel erg groot dat beide partijen met elkaar aan tafel moeten gaan zitten voor formatiebesprekingen. En waar gaan ze dan elkaar vinden? Welk resultaat zou zo'n samenwerking kunnen hebben? Ik praat daar dus over met twee ervaringsdeskundigen. Willem Vermeent, minister van Sociale Zaken voor de PvdA in Paas 2. Hij was ook staatssecretaris van Financiën in Paas 1. En ook Johan Remkes, VVD, staatssecretaris van VROM in Paas 2. Uh, zowel Rutte als Samson hebben vandaag gezegd dat een paaskabinet heel ver weg is, of bijna onmogelijk. Betekent dat eigenlijk niet, is dat niet eigenlijk gewoon hele politieke taal, dat ze misschien wel heel prima tot een samenwerking kunnen komen? Wat denkt u? Dat, dat was wat een... voor... je Johan. Dag Willem. Dag Johan, Hier is het voorbeeld van, van, van PvdA's PvdA's niet <laughs> het goed met elkaar Groningen hey, uh, en, en dat ging toen, precies, dat ging toen allemaal uitstekend. Ja. Maar die, ver, die historische vergelijking, die gaat op een paar punten mank. Wat in de jaren negentig en ook wel daarvoor... Uh, mm -hmm. in de, in zowel bij de Partij van Arbeid als bij de VVD een rol speelde... dat in toenemende mate vraagtekens werden gezet... bij de spilfunctie van het CDA ja, in de ja. politiek. Dus onevenredig veel macht. Partij van Arbeid en VVD die elkaar permanent uitsloten. Twee, er speelden toen een aantal ethische kwesties... die om een oplossing vroegen. En sociaaldemocraten en liberalen kunnen dat prima met elkaar regelen... Er was toen geen sprake van een eurocrisis en er was toen sprake van een totaal andere financieel-economische problematiek. Ben ik en dat maakt in. de situatie maakt de situatie behoorlijk onvergelijkbaar. Ja, ja, het is onvergelijkbaar. De, de, de positie van Paas 1 en Paas 2 was natuurlijk vooral ook inderdaad... een reactie op het altijd maar regeren van het CDA. Je kunt het nooit helemaal met elkaar vergelijken. Maar toch, meneer Vermeent, wat is uw antwoord op de vraag... dat zo'n paas kabinet ook nu toch wel voor de hand ligt... althans dat het een reële mogelijkheid is, straks, na woensdag? Nou, de analyse van uh, Johan onderschrijf ik, toch één kanttekening erbij. Ook toen was het al zo dat dat voor het onmogelijk werd gehouden. Sterker nog, toen zag je eigenlijk hetzelfde. Je ziet een deel van de achterban van de VVD. Dat is altijd zo geweest. Ook een deel van de achterban van de Partij van Arbeid. Die er niks van moet weten. Mm -hmm. en je hebt gewoon een, echt een, een belangrijk deel. Dat was toen ook zo... Uh, onmogelijk. Kan niet. Sociaaldemocraten en de VVD die moeten elkaar uitsluiten. Dat was een beetje ook in die periode was het geval. En we hebben het al toch gevonden. En ja, dat had ook te maken met de positie van het CDA in die periode. Ja. Dus de situatie is onvergelijkbaar. Maar als je nu kijkt naar de mogelijke uitslag... dan moeten we afwachten. Want uh, uitslagen kunnen buitengewoon verrassend zijn. Dat weten we uit de geschiedenis. Je ontkomt er gewoon niet aan als je nu kijkt dat er uiteindelijk het landsbelang zo moet ja. reveleren. Die beide partijen moeten rond de tafel gaan zitten, hoe je het er bent of verkeerd. Dat gaat gewoon ook gebeuren. Die gaan rond de tafel zitten. Ja, want ja, op een, een flink aantal punten staan Partij van de Arbeid en VVD toch toch behoorlijk dicht bij elkaar, meneer Vermeent. Nou, de, kijk, laat ik het zo zeggen, met mijn eigen ervaring is het volgende: cijfers zijn belangrijk, crisis zijn belangrijk. Maar in de politiek, en dat zal Jeroen ook onderschrijven... want die heeft die ervaring ook. Het gaat vaak om menselijke verhoudingen. Je gunt elkaar wat, je kan elkaar opschieten. En in de meeste gevallen uh, is het zo dat de persoonlijke verhoudingen... spelen eigenlijk een hoofdrol in de politiek. Zijn er VVD'ers en Partij van de Arbeid mensen te vinden... die het nu nog met elkaar kunnen vinden, die elkaar echt iets gunnen? Ja hoor, ik denk, ik denk over en weer. Ik, bedoel, ik ken beide goed. Ik ken zowel Diederik goed als, als, als Mark Rutte. Dus laat ik het zo zeggen... Uh, in de persoonlijke verhouding is het niks meer, laat ik dan zo zeggen. Ja. Uh, de, de partijprogramma's verschillen sterk, maar ik geef al aan, uh, we hebben een crisis en er moet geregeerd worden. Dus als ze daar beide nou maar van overtuigd zijn, dat zijn ze denk ik, dat zal het uiteindelijk zal niet makkelijk zijn, want er zijn grote verschillen. Maar uiteindelijk moet je bij elkaar komen. En er is wel een programma te maken waarbij je uiteindelijk geven neemt. Je moet geven nemen, dus je zal ook tegen je achterban. Die zal je moeten teleurstellen in aantal ja. gevallen. En dat is een probleem vaak. Maar meneer Remkes, zijn die verschillen tussen VVD en, en PvdA inderdaad echt zo groot? Zoals wat, wat Vermeent nu zo benadrukt. Hè? Kijk naar de eurocrisis, het AOW, begrotingstekort, wegwerken, de BTW. Zijn die verschillen wel zo groot, meneer, meneer Remkes? Ik ben het met wilde mensen dat de persoonlijke verhoudingen ja. buitengewoon belangrijk zijn. Maar als we even kijken naar de arbeidsmarktproblematiek uh, en oplossingen daarvoor... als we kijken naar de discussie over de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek... als we kijken naar de discussie over de HOW, de pensioenproblematiek, de zorgproblematiek... dan liggen daar hele wezenlijke verschillen. En wat, wat mij betreft heel bepalend is... Dat is de vraag of die beide partijen, en eventueel daarbij D66 en ook het CDA... of men erin slaagt om een wat langjariger, zekere koers uit te zetten naar de toekomst. Dat vind ik bij deze kabinetsformatie van essentieel belang. En daar zit volgens mij de Nederlandse samenleving ook op te wachten. Stabiliteit? Ja, nou, je, zou uiteindelijk, ben ik met Johannes, je zou uiteindelijk moeten besluiten samen. Je gaat niet voor vier jaar. Dat is te kort. Dit kabinet, dit land heeft behoefte aan een stabiel kabinet dat eigenlijk acht jaar zit. Dan heb je ook meer mogelijkheden. Ja. Ja, als je voor vier jaar, ik weet precies hoe het is, bij, bij ons was het ook zo. Het derde jaar was ik weer bezig met de verkiezingen. Ik kon misschien twee, drie jaar werken en dan was ik bezig met de verkiezingen. Als je van elkaar weet, dat hebben we bij Paas één hadden we het ook zo. We hadden de mogelijkheid om te blijven. Dat is ook de inzet een beetje geweest. Een nieuw kabinet. als men elkaar vindt, dan zou ik moeten zeggen, we maken een programma... en dat programma moet ertoe leiden dat we in ieder geval stabiel acht jaar blijven zitten. En ja. dan heb je een heel andere onderhandeling, kan ik je verzekeren. Paars 1 was het laatste het kabinet dat inderdaad een volledige ja. rit uitzat. Dat zegt natuurlijk heel veel. En nu spreekt u, meneer Vermeent, van een kabinet dat acht jaar zou moeten zitten. Is dat in nou, de huidige politieke verhoudingen nog reëel? Het is niet reëel, maar je moet het wel proberen. Want Nederland snakt in ieder geval naar stabiliteit. We hebben het echt nodig. We hebben een behoorlijke crisis. Het gaat uh, niet zo goed als je kijkt naar het buiten. banen, uh, de banen staan op de tocht onze, we hebben een krimp in de economie. Dat is bijna nooit vertoond. We hebben een crisis gehad en nu eigenlijk weer een krimp. Ja. Dus hoe je het of vent verkeerd. We moeten een kabinet hebben dat doorpakt en eensgezind uh, de boel bij elkaar houdt. En zorgt dat we weer op de rails komen. Ik maar. neem aan, meneer Remkes, dat u het daarmee eens bent. Hoe, maar, maar welk kabinet zou dat moeten zijn? Welk kabinet redt dat? Acht jaar en inderdaad die stabiliteit brengen waar we het met z'n allen wel over eens zijn? Nou, dat zou wat mij betreft. Maar we moeten eerst afwachten wat de uitslag uh, woensdag is. Maar... Ik vermoed ook dat de Partij van Uitbeid en uh, de VVD met elkaar aan tafel komen te zitten om uh, daarover te praten. En dan is vervolgens de vraag, uh, heb je meerderheden? Mm -hmm. En ik zie, op dit ogenblik wil je tenminste een, stabi een stabiel kabinet hebben... met een vrij stevige meerderheid in de Tweede Kamer en een meerderheid in de Eerste Kamer dan sluit ik bepaald niet uit dat D66 en het CDA daarvoor nodig zijn. Maar een vierpartijenkabinet is over het algemeen natuurlijk niet zo stabiel. En, daar hebt u gelijk aan, zo ben ik ook opgevoed. Maar helaas <lacht> uh, geven de politieke verhoudingen van dit moment aan... dat je het met dat soort wijsheden niet ver meer, uh, niet nee. ver meer brengt. En uh, een paar weken geleden dachten we, bij wijze van spreken nog... dat je misschien wel eens vijf partijen nodig zou kunnen hebben... om een, um een meerderheid bij elkaar mm -hmm. te brengen. Dus uh, we moeten roeien met de riemen die de kiezers aanstaande woensdag geven. Want, meneer Vermeent, met de gevoelens van de achterban... wordt wel rekening gehouden. Dat kan niet anders. Ik bedoel, elke partij gaat zijn eigen programma. En ja. Maar ik zag trouwens een peiling en dat uiteindelijk 54 procent zag ik net... Van de Partij van Arbeid Achterban. het uiteindelijk. Uh, ja, vond dat als het niet, niet anders kon. dat toch met de VVD. gegeerd moest worden. Ja. Uh, en, uh, en ik kan u overigens aangeven. dat in Noord-Holland. Het gaat het goed. een coalitie. een coalitie <laughs> regeert. van. VVD, Partij van de Arbeid, D66 en CDA. En dat gaat uitstekend. Ja, dat is bekend. Maar ja, heren Remkes en Vermeend. U draait er allebei ook een beetje omheen. Want u praat wel over de noodzaak om te gaan praten. Maar ik heb u nog niet duidelijk horen zeggen. Waar, waar zitten nu de kansen? Hoe groot is hè, inhoudelijk gezien het verschil? En waar zijn die te overbruggen? Kijk, Ik heb u zojuist een aantal punten aangegeven. Waar sprake is van duidelijke verschilpunten. En het hangt af van de persoonlijke verhoudingen en ja. van de politieke wil of men daaruit komt. Oké, okay, maar de verschilpunten, maar er moet dat is op... één, één punt. Het gaat er juist om waar je elkaar wel kan vinden. En hoe uh, groot de nou, kans die zijn is... Nee, maar op het, op het punt van de arbeidsmarkt, op het punt van de woningmarkt... en de hypotheekrenteaftrek, op, de mensen vragen om zekerheid. Ja. Dat is essentieel voor het vertrouwen in de toekomst van bijvoorbeeld uh, die woningmarkt... Dat is essentieel voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel. En daar zullen partijen in een dergelijke coalitie dus zaken over moeten doen. En dat gaat vast ook wel gebeuren. Willem Vermeend van de PvdA, Johan Remkens VVD en ook Hans Anderinga in Den Haag. Hartelijk dank. Graag Want wij gaan weer even tennassen. New York, de finale van de US Open. Marcella Mesker. Ja, het is uh, waanzinnig uh, spannend. We zitten nog steeds in de eerste set. We zijn bezig met een tiebreak die al ruim 20 minuten duurt. Het staat daar 10-9 nu voor Andy Murray. Die staat op zijn vijfde setpoort. Hij kwam terug van een uh, 5-3 achterstand. En Djokovic, ja, die heeft toch weer moeite met die wind. Is Af en toe voorzichtig. En af en toe ook van die enorm lange rallies. Veel shotwisselingen, veel variatie. En nu ook weer Djokovic die dat vijfde setpoint met een ace wegwerkt. Ongelooflijk spannend. We zagen zo even Sean Connery, 007, zagen we in het publiek. Hij zit in de playersbox van Andy Murray. Ja, op Wimbledon hebben ze de koninklijke familie. Maar hier in Amerika hebben ze de celebrities en de filmsterren. Het gaat hier voorlopig nog even door. Het is 10. 10 in de tiebreak, geloof het of niet. Maar ik uh, geef weer terug aan jullie, want dit gaat nogal weer even duren. Oh. Stil door mijn school, drukt zich niet recht en neem mij verdiest. Ik wil drinken en omtikt dichtst juist, zil ik looër, twee strotten kol. Laverman oont de dergels. De voormalige premier van Hongarije Ferenc. Jujia, protesteert tegen nieuwe regels bij verkiezingen. Hij is in hongerstaking gegaan in een tent voor het regeringsgebouw. Stefan Bos in Boedapest. Dat is een beetje alsof bij ons Jan-Peter Balkenen... uit protest zijn caravan op het Binnenhof zou zetten. Want hoe ziet deze actie er precies uit? Ja, nou precies. Nou, het ziet er heel merkwaardig uit, kan ik je vertellen. Er zijn, uh, ik ben er net geweest. Er uh, zijn daar twee groene, ja, soorten uh, ja, legerachtige tentjes... waar die Ferenz-Georgiaan dan, dan in verblijft en uh, drie collega's. Collega's van hem. Nou, er zijn er nog een paar andere tentjes. die staan er ook bij. voor het monument van Lajus Kossut. op een grasveldje. voor het parlementsgebouw. Nou ja, en zij willen daar dus een week blijven. En ja, ze zijn dus begonnen aan een hongerstaking. Het is echt een heel merkwaardige actie. Ja, hij zit in die tent, kun je hem ook zien. Ja, je kunt hem ook zien. Je kunt hem zelfs de hand schunnen. Ik heb hem ook nog even gesproken toen net. En ja, natuurlijk, je zei het zelf al, een van de redenen waarom hij daar is... ...is omdat hij heel erg boos is over plannen van de regering de kieswet aan te passen. Ik vroeg hem zojuist waarom hij daar zo bezorgd over is. Hij is permanent modifying de Hongarische election law met de aim Not let the opposition, not let the people to defeat him. And his last proposal, they would like to require so-called preliminary registration to you exercise your voting right. Uh, this is the last drop in the glass. Ja, wat hij in feite zegt is dat, hij, dat het eigenlijk onderdeel is van een groter plan van de huidige premier Viktor Orbán om de oppositie de mond te snoeren. En ja, hij zei zelf ook dat hij vooral bezorgd is over de verplichting die er straks komt voor de kiezers om zich vooraf te registreren. Dus voor elke verkiezing moet je je voortaan eerst registreren en ja, daarover is hij heel bezorgd. Ja, waarom? Wat is precies zijn bezwaar daartegen? Nou, hij vreest dat heel veel mensen straks uh, niet zullen gaan stemmen. Hij denkt zelf dat mogelijk 25 uh, van uh, het hele electoraat... gewoon niet komt opdagen. Want ja, dit is een uh, voormalig uh, communistisch land. Veel mensen herinneren zich nog de registraties... onder de communistische partij. En wat er ook nog uh, bij komt, is dat uh, heel veel oudere uh, mensen... zich ook nog kunnen herinneren... Uh, de tijd dat dit land een bondgenoot was van Nazi-Duitsland. Ja, en toen... Moest zo mensen zich natuurlijk ook registreren, zeker uh, Joodse mensen. Dus dat speelt ook nog op de achtergrond dat, mee. Nu kan ik me ook herinneren dat deze oud-premier uh, zelf ook niet altijd even geliefd was. He? Hij, nee. hij heeft dus <laughs> gezegd dat uh, Hongarije, dat zijn regering, loog over de economische situatie. Ja, precies. Dat is een heel goed punt. Ik heb hem dat ook gevraagd. Ik zei van ja, maar u bent zelf toch ook uh, uitgemaakt voor leugenaar. Inderdaad heeft hij toegegeven dat hij heeft gelogen over de status van de economie. Hij uh, zei ook tegen mij van ja, de, die toespraak zal mij mijn hele leven achtervolgen. Dat gaf hij wel toe. Maar hij zei aan de andere kant dat hij ook heel eerlijk wilde zijn. Uh, hij zei, ja, ik heb dat toen gezegd. Als uh, dat je bij wijze van spreken in een of andere kroeg zit met vrienden... en het op die manier uh, uh, vertelt. Maar hij zei, ja, ik wilde daarmee ook aangeven... dat we natuurlijk eigenlijk allemaal liegen... en dat daar verandering in moest komen. Maar ja, het is natuurlijk wel een omstreden figuur. En daarom uh, hebben mensen er wel dubbele gevoelens bij. Ja. Nu heeft hij van tevoren aangekondigd dat die hongerstaking uh, een week gaat duren. Ja. Dat maakt natuurlijk niet heel erg veel indruk. Nee, nee, precies. Dat is ook zo. Uh, dat zien we ook wel vaker in Hongarije. Um, ik ik maak nog een geintje van. Uh, uh, Moeten we niet even een broodje? Toen zei zeiden van ja. Herinneren herinneren me er zelf niet eens aan. Dus ja, in Hongarije schijnt het toch wel heel moeilijk te zijn, hoor. Uh, dit soort dingen. Om een dus, week niet te eten. Ja, nee, precies. Dat, ja. uh, dat, dat, dat zie je ook wel om je heen. Moet maar waarom, ik zeggen. waarom bood je een broodje aan? Is, nou, dus bijna nou. de ja, van de actie. <laughs> ja, ik wil even kijken of je reageerde, hoe die reageerde, um, of het inderdaad zo gemeend is. Ja, want ik je weet ook niet wat ze natuurlijk in die tentjes doen. Ik bedoel, uh, ik daar ben je niet allemaal niet bij, maar goed, hij, hij vindt het nogal uh, lijden en uh, ja, men vindt dat het uh, dat zeven dagen wel genoeg is. Ja. Heeft hij ondersteuning ter plekke sowieso onder de bevolking? Nou, ik moet je zeggen, ik vond het niet echt stormlopen. Er zaten, toen ik er was, waren er zo'n 50 à 100 mensen. Maar ik heb wel begrepen dat er zaterdag, uh, dat is dus de afsluiting van die actie, dat er dan heel veel mensen op de been komen. Althans, dat beweren de organisatoren. Um, voorafgaande, daar ben ik ook net achter gekomen, op vrijdag gaat uh, een extremistische partij die gaat een soort uh, vreedfestijn daar organiseren. Dus die komen daar uitgebreid om te eten. Dat zal vrijdag gebeuren uh, op datzelfde plein. Dus dat kan nog heel spannend ja, worden met de politie erbij. Tegen demonstratie. Ja, precies. Ja. Ja. En uh, Orban, heeft die gereageerd... Nou, ze hebben wel gereageerd. De regering die zegt uh, dat er eigenlijk geen probleem is. Die vinden het heel normaal dat die verplichtingen komt straks... voor de kiezers om zich te registreren. Want wat zij zeggen, um, sinds kort kunnen namelijk ook uh, etnische Hongaren... er zijn zo'n vijf miljoen uh, van die mensen in de buurlanden... kunnen ook meedoen aan de verkiezingen. En die moeten zich ook registreren. Dus zij vinden het alleen maar eerlijk als dan alle Hongaren dat doen. Maar ja, Fennis um, Durtjean zegt, ja, wij vinden dat onzin. Um, wat je straks krijgt is dat als mensen bijvoorbeeld... Uh, 2000 van tevoren besluiten, hey, ik wil toch wel meedoen aan de verkiezingen... Dat, dan, dat dat dan niet meer kan. En ze zien het ook ja, als een onderdeel van, van Viktor Orbán... om meer uh, macht naar zich toe te tre trekken... zoals hij bijvoorbeeld ook al deed met uh, de media. Stefan Bos in Boedapest. dank je wel. Tot je dienst. En ik meld nog even dat in New York Murray de eerste set gewonnen heeft. Honey, who needs the static? It hurts the head And you wind up cracking And the day goes dismal From breakfast by me To the sign of prayer What a sorry face you get to wear I'm gonna tell you again Joni Mitchell, You Turn Me On, I'm a Radio. Goedenavond, Vrede Jonge. Goedenavond. U komt net van het podium, want u heeft uw voorstelling De Stemming gespeeld... met als subtitel Mierenneuken. De vierde verkiezingsconferentie in tien jaar. Hoe was vanavond de stemming in de zaal? Geweldig. Uh, dit was uh, half elf de tweede voorstelling en om half negen de eerste. En uh, ja, ik heb een, een verbijsterd uh, publiek achtergelaten. Maar uh, wel heel vrolijk, Jan. Ja, ja. Nou hadden de vorige drie verkiezingsconferences geen subtitel. Waarom hadden had, had, had, Waarom ja, deze Mierenneuken? Die hadden allemaal een subtiteltje. Nou, toen ik, toen ik moest kiezen voor een titel, toen was net dat hoog, de Hoograad had net besloten om uh, te fiateren dat je een uh, gezagsdrager voor Mierenneuken mocht uitmaken. Oh ja. ja, ja, ja. En uh, ja, dat. Tot vond ik toen wel, ik denk, nou ja, daar kan ik misschien wel een paar grappen over maken. Maar ja, dat is alweer zes maanden geleden of zo. Dus dat is weg in de actualiteit. Ja. Maakt u nog grappen over het feit dat Rutte afgelopen week niet met u in discussie wilde? Ik weet niet precies waar je op doelt. Nou, die discussie die niet doorging. <laughs> ja, er is mij veel ontgaan de laatste dagen. Oh. Ik ben hard bezig met de conferentie, maar heeft hij iets over mij gezegd? <laughs> nou ja, hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat u van gisteren bent. Oh ja. ja, maar dat heeft hij gisteren toch gezegd? Ja. Dus, ja. <laughs> dat is inmiddels eergisteren. Nee, we zouden samen Pauw een witte man. En, ja, ja, ja. en dat, was, uh, dat was al acht weken lang bekend. En hij wist dat dus ook al, al die tijd. En opeens drie dagen van tevoren zei hij af. Uh, omdat hij, uh, ja, ik weet niet, er is iemand van zijn campagne-team geweest. Maar ik weet wel dat hij persoonlijk op aangedrongen heeft om het niet te doen. Mm -hmm. En toen heeft hij uh, ja, Theo Maasen genomen. Terwijl ja. ik toch het gevoel heb dat ik Theo Maasche light ben. Uh, <laughs> ja. Ik weet niet of hij precies wist wie, die, wie die, hij uh, aan boord haalde. Nee, maar enfin. ben, hij zei ook nog dat u altijd zo zuur bent over de VVD. Ja, maar goed, dat is toch geen manier om met je bejaarden om te gaan. <laughs> dat geeft dat geef toch geen pas nee. voor een, voor een minister-president, voor een staatsman... Om, om, om, zo je, zo, om zo je bejaarden weg te zetten. Te, bovendien, ze willen graag dat we lang doorwerken. Nou, ik ben 68. Ja. Ik breng nog steeds geld uh, in, in, de sta, in de schatkist. Hij moet hij moet me op zijn blote knieën danken. Ik, ik ben een rolmodel, ik ben een voorbeeld. En dan krijg je dat. Deze man verdient het niet om uh, minister-president te worden. Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Maar lekkere publiciteit voor, voor uw voorstelling is natuurlijk nou, wel. Nou, reken maar voor yes. Ja. En de telefoon die heeft roodgloeiend gestaan. Ja. En uh, ja, de belangstelling was hier ook uh, grandioos. En ik neem aan dat daardoor zeker 200.000 mensen meer kijken ja. morgenavond. Uw u, u zin speelde er al even op. Hè? Ik, ik, ik ga steeds door. Dit, dit was... Of dit is al de vierde keer in tien jaar dat u zo'n verkiezingsconferentie maakt. Zo mm -hmm. Hebt u eigenlijk getwijfeld of u dat nu weer een keer ja. zou moeten doen? Ja, ik ben overgehaald door, door vrouw en zoon. Ik zelf had iets van: ach ja, en wat, wat, wat kan ik er nog aan toevoegen wat ik gezegd heb? En, uh, het is bovendien, uh, als, je, als je binnen drie weken een, een programma moet maken, dat is, uh, ja, dat is uh, een opdracht en inspannend. Maar het is me, het is me weer gelukt. En ik zal de volgende keer misschien nog iets langer twijfelen... want ik denk dat er binnen twee jaar weer verkiezingen zijn. Eh, maar uiteindelijk zal ik het toch weer doen. Dan heb ik een erom. Ja. Wat kan ik er nog aan toevoegen, zei u? We kunnen niet heel erg op die, op, op die voorstelling ingaan, uiteraard... want dan nee. valt er morgen niet veel meer te kijken. Maar een heel klein beetje, gaat het, gaat het echt over de politiek? Gaat het over uzelf? Nou ja, er worden, er worden heel veel namen genoemd natuurlijk, dat hoort erbij... En uh, het gaat ja, uh, over mezelf, maar dan ben ik natuurlijk het mannetje dat uh, uh, het, het volk vertegenwoordigt. En wat ons allemaal overkomt. En uh, het gebrek aan vertrouwen dat er is, het gebrek aan doelstelling, het gebrek aan, uh, aan, aan, aan hoop, aan verwachting. En dat die politiek maar niet in staat is een, een, een paar dingen te, te, te verwoorden en te b, benoemen. En uh, ja, ik denk dat heel veel mensen het dolgraag willen, maar ja op de een of andere manier niet gefaciliteerd worden. Ja. Ik las vandaag een, een, een stukje in de NRC. En, en ja, dat, was dat... Eigenlijk wel een, een, dat sloeg wel de spijker op de kop, ja, volgens. ik. Daar werd ook gezegd dat dit eigenlijk ja, beter meer over Nederland zei... dan al die televisiedebatten bij elkaar. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook wel logisch. Want uh, ik, ik ben natuurlijk veel meer een, een, een beschouwer... Dan die, dan die politici die moeten scoren op de... Op de om de korte termijn, en uh, ja, dat is een apart, uh, apart vak als het om stropdassen gaat en om, om, om, om uitgeleiders. En, uh, ja, dat, dat, wordt, heel moeilijk. Ja. dat en wordt heel moeilijk. Daarin, datzelfde artikel stond ook, dat u eigenlijk afwijkt van thema's die in de debatten een rol hebben gespeeld. Dat dat bij u eigenlijk helemaal niet zo'n rol speelt, maar veel meer de sociale cohesie. Ja, nou ja, dat, dat, het speelt op, de, op de achtergrond speelt de crisis mee, maar het gaat natuurlijk inderdaad... hoe is, hoe is het mogelijk dat we zo tegenover elkaar zijn komen te staan? Mm. Terwijl we met elkaar geluk nastreven, ontbreekt het vertrouwen om dat gezamenlijk te verwerven. Ja, maar beantwoord u nou, die vragen? Hoe, hoe, hoe is dat mogelijk? Ja, kijk, ik vind niet dat een kunstenaar er is om vragen te beantwoorden. Hij is er om vragen op te roepen en om de mensen te inspireren om zelf naar een antwoord te zoeken. Mm. Nou, nou is er heel veel negativiteit steeds hè, als het gaat om de politiek. Mensen zijn die debatten ja. zat en die vinden het ja. allemaal niks. Ja. En al die politici die steeds maar hetzelfde zeggen. Is het leuk om nog zo opnieuw zo'n conferentie te maken? Ja, dat is, enorm, uh, dat is enorm leuk om te doen. Maar de, de politiek is natuurlijk een saai bedrijf. En uh, je moet met elkaar zoeken naar compromissen. Dat is helemaal niet leuk. Hè? Omdat de media eromheen zitten. Lijkt het of het iets avontuurlijks is. Of er iets... Maar dat is het niet. Het is... Het is... Hard werken. En uh, ja, ik, ik ben altijd een beetje. Ik word altijd een beetje boos als de mensen zeggen: die politici zijn zakkenvullers. En die politici, het, zijn, uh, het gros is, uh, is uh, hard aan het werk. En een land krijgt uh, de politici die het verdient. Als het mensen zijn die afgeven op de politici, moeten ze zelf in de politiek gaan en het beter doen. Hm. Vindt u dat de stemming anders is dan twee jaar geleden in het land? Nou, ik, ik moet je zeggen dat ik voor het eerst zelf een beetje. Uh, somber ben over deze crisis. Ik, heb, ik ben er altijd makkelijk overheen gegaan en, en, en uh, had mijn werk. Maar nu denk ik ja, echt, echt denk ik aan mijn kinderen en kleinkinderen. Wat, wat, wat gaat er gebeuren? En daar heb ik wel, nu wel zorg over. Ja. Ja. En dan gaat meer, dan, ook... meer dan anders. Ja. Gaat u daar ook op in tijdens de voorstelling? Ja, dat, dat, is een, dat loopt er als een lijntje doorheen. Ja. En zo ga ik met mijn zoon naar de bank omdat ik wil dat mijn, uh, mijn kleinzoon, bedoel ik, ik ga met mijn kleinzoontje naar de bank. Omdat ik wil dat mijn kleinkinderen uh, weten hoe de euro eruit zag. Ja. Dus ja, dat, is, ja dat, zijn, dat zijn kleine verwijzingen. Uh, ik ga niet expliciet, want ik, ik weet er natuurlijk de ballen van. Ik moet, niet, uh, ik moet daar niet bij de hand gaan lopen doen dat ik, uh, dat ik weet hoe het zit. Oh, nee. Het klinkt alsof het een, een behoorlijk persoonlijke voorstelling is. Alles wat ik gedaan heb is, is, uit het, uit, ja, is persoonlijk en uit het hart... maar wel heel herkenbaar. Ja, ja. U zei vanavond in een televisiepromo... sinds het mislukken van het Katshuisberaad viel er niet meer zoveel te lachen om de politiek. Verklaart u <laughs> dat dus? Ja, als ik mijn grappen moet gaan uitleggen... dan wordt het ingewikkeld natuurlijk. Ja, maar toch? Nou ja, kijk, dat katshuis, dat, dat, dat is een van de dingen waarvan ik denk... waarom is dat nergens in geen enkel debat aan de orde gekomen? Wat heeft zich daar nou afgespeeld? Want volgens mij hebben alle drie mannen boter op hun hoofd... en zijn ze dus alle drie chantabel. Want anders was gewoon de Zwarte Piet lang naar iemand toegeschoven. Dus het is heel wonderlijk. Ja. Wat zou volgens u woensdag de, de beste, beste uitslag... Partij zijn hem. Ja, nou, de beste partij de beste uitslag. Hè? U zegt, ik ben zo somber... Wat, wat, ik, ik sprak eerder vanavond met, met twee politici. Eentje van de oud-politici, een van de PvdA, Vermeend. Eentje van de VVD, Remkes. Die zeiden, we hebben een kabinet nodig dat minstens acht jaar zit. Dat heeft het ja. land nodig, stabiliteit. Nou ja, goed. ja, Als je dat zegt, dan moet je natuurlijk naar, naar, naar, een, naar een volgende paarse coalitie. Maar dan weet ik helemaal niet of Rutte te handhaven is. Want die heeft aangegeven dat hij dat niet kan. Dus dan moet daar, dan moet daar iemand anders voor komen. Ja. En, en bovendien vind ik natuurlijk uh, Rutte, en NO, dat wil ik niet uh, terugplagen, maar ja, hij is toch degene geweest die uh, uh, uh, het land uh, op, uh, op het spel heeft gezet door met uh, een onbetrouwbare partij als de PVV willens en wetens in zee te gaan. Ja, dan, dan, dan vind ik, dat daar moet je op afgerekend worden. We gaan het zien. Freek de Jonge, hartelijk dank voor uw ja. tijd. Morgenavond. Als het, als, het, is... als, het, te, te, als het te subjectief is voor de NOS-luisteraar, <lacht> dan wil ik nog wel graag iets lelijks over. Eh... Dan halen we het er wel uit. Diederik er ja. Sampson erachteraan zetten. <lacht> Morgenavond de stemming Mierenneuken. Te zien om half negen bij de VPRO op Nederland heen. Het is vijf voor twaalf. Het is vijf voor twaalf. En dan gaan we nu naar. Uh, ik, ben even, ik moet even naar, naar Wim van den Kamp. Want uit een onderzoek van het CBS is gebleken... dat in plaatsen waar veel motor wordt gereden ook heel veel CDA wordt gestemd. En nu wil het toeval dat Wim van den Kamp ook veel motor rijdt. Meneer van den Kamp, hoe zit dat? Goedenavond. Goedenavond. Ja, <tomt> nou ik denk dat het op de eerste plaats komt... omdat uh, die twee genoemde plaatsen, Boekel en Dalfsen... Dat zijn echt uh, plattelandsgemeenten in een heel mooi gebied uh, om motor te rijden. En uh, ja, je hebt nou helemaal ruimte nodig om motor te rijden. En dat doe je niet, in, niet zo snel in het centrum uh, van Amsterdam. Ja, ja, ja. Tweede reden is denk ik <laughs> dat veel van die CDA mensen... die uh, dag in dag uit met uh, kerk, samenleving, uh, maatschappij uh, bezig zijn op een gegeven moment uh, uh, ja, toch even die vrijheid van die motor uh, willen hebben. Ja, maar hoe, hoe zit dat dan? Gaan ze dan naar de kerk even gezellig samen toeren? Uh, nou, dat denk ik wel. Ik, ik heb zelf ook zo'n gevoel van vijf dagen in de week politiek... en dan zaterdag, uh, dat is mijn motorrijdag. En bij veel van die CDA-mensen zie ik toch wel die behoefte aan vrijheid. En ja, de combinatie van plattelandsgemeenten... Uh, Gevoel van vrijheid en redelijk inkomen. Want vergis je niet, motorrijden is ook nog wel een vrij dure hobby. Ja. Dat lijkt wel tot een mooie combinatie van CDA's uh, en motorrijden. Mm -hmm. Midlife crisis misschien ook? Nee, uh, nee. <laughs> nou ja, die zijn er wel. Ik vind het zelf gevaarlijk. Maar je hebt er zelf geen Door... last van? Nee, nee, nee, want ik, ik was al 29 geloof ik toen ik begon. En mensen die boven de 40 beginnen, daar moet je inderdaad een beetje mee oppassen. Want motorrijden is in dat opzicht best wel een uh, gevaarlijke homming. Het ja. CDA, staat... ja. CDA staat er niet zo goed voor in de peiling. Ik zou zeggen, morgen op de laatste campagnedag nog even goed gas geven. Wim van der kamp, dank je wel. Tot je dienst. En wij gaan nog even naar het tennis in New York. Marcella Meskers. Ja, het is uh, 7-6 voor Andy Murray en uh, 3-0 nu voor de Britten. Hij lijkt uh, alweer met een servicebreak en heeft zelfs uh, breakpoints nu twee stuks op de service van Djokovic voor een 4-0 voorsprong. Djokovic uh, heeft een stevige klap moeten incasseren na die uh, lange eerste set, 1 uur en 27 minuten. En uh, lijkt gefrustreerd, lijkt uh, aangeslagen, soms een beetje uh, ja, uh, vallend op de baan, rare koppen trekkend, uh, niet helemaal helemaal als zichzelf. En uh, als hij zo doorgaat, ja dan staat hij binnen mum van tijd twee sets tegen mij. Marcella Meskers, dankjewel. Dit was met het op morgen. Morgen weer dan zit hier Mieke van der Wij. Ik wens u een goede nacht. nog te zeggen dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.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 Dit is Radio 1.